Voor spoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 11 uur. Wie Thomas Thomasen met het NOS-journaal? Op de klimaattop in Madrid is nog altijd geen overeenstemming bereikt... over de laatste regels waarmee het klimaatakkoord van Parijs moet worden uitgevoerd. De officiële onderhandelingstijd voor de conferentie zit erop... maar er wordt nog steeds gezocht naar een compromis. Grootste struikelblok is de handel in uitstootrechten... Het klimaatakkoord van Parijs wordt op 1 januari officieel van kracht. Voorzitter Chili van de Top in Madrid zei gisteren... dat er wordt dooronderhandeld totdat er een resultaat is. Noord-Korea heeft opnieuw een nucleaire test gedaan. Volgens het staatspersbureau is die succesvol verlopen... en was die bedoeld om tegenstanders af te schrikken. Het is niet bekend om wat voor test het gaat. Mogelijk is een proef gedaan met de motor... van een nucleaire lange afstandsraket... De politie heeft het Amber Alert dat gisteren werd uitgegeven... voor het jongetje van 1 ingetrokken. Hij is samen met zijn moeder in goede gezondheid gevonden na een tip. Er waren zorgen over de moeder van 26 en haar kind... en daarom liet de politie gisteravond een opsporingsbericht uitgaan. Om privacyredenen wil de politie verder niets zeggen. De directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, Kim Putters... is door de Volkskrant uitgeroepen... tot de invloedrijkste Nederlander van dit jaar...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 DWK Media. GFM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM Met men nu. Goedemorgenzantwoord. No more days to count, but the even longer wait begins. The suspense of having to wait from bedtime till morning. Yes, kids all over the world say their prayers and go to sleep, knowing that when they wake up, The little fat man with the long white beard will have stopped by their houses and left the answer to a wish from the most wonderful magical sack there ever was. <laughs> House stop, reindeer paws out jumps good old Santa Claus down through the chimney with lots of toys All for the little ones Christmas joys Oh, oh, oh. oh who wouldn't go? Oh, oh, oh. Who wouldn't go? Up on the house stop click click click down through the chimney with good Saint Nick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 En welkom in de tweede uur van Goedemorgen Zandvoort op deze mooie dag van zaterdag 14 december. De tweede uur en in het tweede uur gaan we praten met. Uh... Een hele bekende man uit de politiek. Peter Kramer van de fractievoorzitter OPZ. Over de stand van zaken van de ambtelijke samenwerking. Want er schijnt nogal wat mis te zijn met die ambtelijke samenwerking. Over het onthouden van de Raad van Informatie die de Haarlemse Raad wel krijgt. Daar hebben we het een en ander over kunnen lezen in de krant. En Peter, welkom in Goedemorgen Zandvoort. Dank je. Um, hoe denkt de OPZ daarover? Wat er allemaal aan de hand is nu? Ja, kijk... Uh... Het is natuurlijk uh, uh, het verbaast dat uh, in Haarlem uh, zeg maar informatie uh, de raad ingaat terwijl Zandvoort, uh, a, de raadsleden niet op de hoogte zijn. En uh, vervolgens uh, wij uh, in afwachting zijn wanneer zou het dan bij ons een keer komen. Kijk, het, niet ieder onderwerp hoeft natuurlijk gelijktijdig behandeld te worden. We hebben natuurlijk, uh, allebei zijn we bestuurlijk uh, onafhankelijk. En niet afhankelijk van elkaar. En dat willen we ook zo houden. We willen natuurlijk niet straks opgaan in Haarlem. Want dan hebben we het bestuurlijk. Krijgen we het allemaal gelijktijdig. Nou, dat is in ieder geval niet ons doel. Maar de vraag is: waar ligt dat nou aan? En uh, volgens mij richten wij ons te veel uh, op Haarlem en zouden wij ons veel meer moeten richten op uh, Zandvoort. Want uh, tenslotte uh, is het college uh, daar en het college moet bewaken dat wij uh, de juiste informatie krijgen en de juiste informatie ook op tijd krijgen. En, ja, en dan is een afstemming met Haarlem natuurlijk uh, gepast daarin. Nou, je zegt uh, uh, onafhankelijk. Dat is uh, duidelijk. Dat waren ook de afspraken. Hè? Zandvoort blijft, uh, dus blijft zichzelf. Ja. Coleur lokaal, Zoals het zo netjes uh, heet. Uh, in voorbereiding van, van dit interview. On, dit loopt al een tijdje. Het is natuurlijk al begonnen met. Uh, dat de vergunninghouders inzicht kregen. In vergunningen in de raadhuis in Haarlem. En dat het bezwaar moest ingediend worden. Bij de burgemeester van Haarlem. Dat is ook aangekaart door het ja. Ja, OPC. Nou, dat is al een, een tijdje geleden. Maar nu blijkt dus... Uh, ja, het en, is zelfs en, zo en, erg. En het dat... MC's, de hemzeese klant was me net even voor. Want ik heb ook een aantal uh, zaken. Die gaan we zo toch even bespreken. Tuurlijk. Want dat heeft natuurlijk niet met... kleur lokaal te maken. Dat heeft met een ambtelijk apparaat te maken. En een ambtelijk apparaat ja, ja. informeert... ...Zandvoort niet of niet volledig. En informeert... Haal hem over zaken in Zandvoort. Maar uiteindelijk is natuurlijk het college van Zandvoort is verantwoordelijk om uh, de Zandvoortse raad op de juiste manier te informeren. En die worden daarin ondersteund door uh, ambtelijk een ambtelijk apparaat. En ja, dan, dan, dan is de vraag van uh, in hoeverre heeft dit college uh, zeg maar, de juiste uh, ingangen bij Haarlem en de juiste, onder, de juiste onder, ondersteuning om dat uh, gelijktijdig te krijgen. En om nog even terug te komen op uh, die advertenties met betrekking tot uh, bouwaanvragen en dat ja. soort omgevingsvergunningen. Het is zelfs zo erg dat uh, bij de Zandvoortse krant, uh, die hadden natuurlijk hetzelfde probleem. Uh, die kaarten het dan niet eens meer aan bij, het, uh, bij de gemeente Zandvoort. Uh, want uh, die uh, maakte dat, uh, die corrigeerde dat zelf wel. Dus uh, nee, dat, is, dat, dat zijn gewoon hele trieste dingen dat dat gebeurt. En dat dat niet Maar dat is dus niet opricht. van gisteren. Nee, het is ook niet van gisteren. En uh, ik denk dat het ook alles te maken heeft dat uh, de afstand uh, Zandvoort-Haarlem, uh, uh, het is 10 kilometer, maar qua werk uh, is het natuurlijk belemmerend. De ambtenaren zitten allemaal in Haarlem, uh, ja, uh, hebben geen binding met, met Zandvoort. Dat dus, ja, de... uh, Enerzijds geloof ik dat. Dat nou, geloof ik niet helemaal. Maar, want er is iemand die probeert ambtenaren hier uh, uh, bij te betrekken. Want ze doen ook dingen over Schalkwijk en, en Parkwijk. En dan zou je om uh, um, uh, ja, zijn... de deze kranten uh, uh, na te praten dat wij het achterlijke broertje van Halem zijn. Een soort buitenwijk van. Want... Het gaat nog steeds over die informatievoorziening. En als ik bijvoorbeeld zie uh, over de leefbaarheid... dat is een paar maanden geleden gepubliceerd... daar wordt Haarlem geïnformeerd over Zandvoort... maar andersom niet. Dat is toch raar? En dit is een stuk wat naar de raadsleden gegaan is. Ja, nee, dat is ook dat is natuurlijk vreemd. En van daaruit hebben wij natuurlijk ook onze vragen gesteld. Maar uh, wij kunnen dat niet corrigeren. Dat moet het maar, college corrigeren. Het college, maar, de, de, het... Jullie zijn het hoofdbestuurlijk orgaan. Ja, ja. Jullie geven opdracht aan het college... Ja. Ja, en, en dat en gebeurt niet. Het gebeurt in... nou, De opdracht wordt wel gegeven blijkbaar. De opdracht wordt wel gegeven. Maar ja, het ligt ook een stukje aan hoe de inrichting zeg maar, is van die ambtelijke samenwerking. Het college, de drie wethouders, die hebben op geen enkele manier ondersteuning in Zandvoort. Met betrekking naar Haarlem toe. Zelf zitten ze donderdag zitten ze om tafel met de directieleden van Haarlem te praten over een portefeuille. Nou, het had niet mooier geweest. Al hadden zij zeg maar, ieder een ondersteuner gehad in een soort bestuurspartij adviseur eh, die eh, zeg maar voor hun mm -hmm. eh, binnen die organisatie eh, werkzaam was geweest. Dus eh, de vraag is ook van eh, op welke wijze is nou die ambtelijke samenwerking echt goed afgehecht met elkaar? Nou, ik hoop dat uh, zeg maar er uh, verbeterpunten uit uh, de evaluatie komt. Hè? Dus uh, we gaan straks uh, ook uh, de Sanfordse bevolking uh, vragen. We gaan uh, raadsleden vragen wat ze van vinden. Maar ook het college. En ik hoop dat iedereen zo open is. En ook bij Haarlem zo open is. Om te kijken hoe we die uh, kwaliteit en dit soort uh, onmis Want dat is het gewoon, een onmis. Als je uh, verschillend wordt geïnformeerd op verschillende tijden. En, of niet, niet geïnformeerd. Of niet geïnformeerd. Uh, ja, uiteindelijk wordt. Word je dan weer wel geïnformeerd, maar dan moet je er uh, achteraan bij het college en dan moet je ze een opdracht geven en dan, uh, dan komt het een keer. Nou, ik heb bijvoorbeeld het slag van de commissie Bezwaarschriften, die uh, klachten behandelt. voor ja. in, invoer, inwoners van Zandvoort en Halen gaat alleen naar Ja, en uh, dus bij je, Halen Dus, gaat dus eigenlijk die erin... weet, weet de Zandvoortse Raad niet wat voor klachten er uh, Besproken zijn over Zandvoort? Nee, je zou haast zeggen: dan moet je de Haarlemse de stukken moet je raadplegen. En dat is natuurlijk te gek voor woorden. Maar ja, er de, de, de, de, de kan maar één partij kan dit veranderen. En dat is het college van uh, de gemeente Zandvoort. Het college van de gemeente Zandvoort kan hier en moet hier scherper op sturen. Maar jullie hebben zelf een wethouder in het college zitten. Ik kan me voorstellen dat. Uh... Joop Berense dan op een gegeven moment naar Haarlem gaat en met zijn vuist op tafel slaat en die zegt van en nou is het genoeg, ik wil geïnformeerd worden. Nou, volgens mij uh, kennen jullie Joop uh, als geen ander en uh, volgens mij zal hij niet alleen met zijn vuist op tafel slaan, maar zal hij ook met de deuren klapperen daar. En uh, als ik uh, het mag geloven, dan uh, hoor ik dat dat uh, ook wel regelmatig gebeurt uh, met Joop. Uh, ja, het... want... Maar die wordt dus uh, gewoon genegeerd door de ambtenaren in Haarlem dan? Ja, ik weet niet Dan of het een kwestie van negeren is, het is een kwestie van uh, wat heb je uh, voor verwachtingspatronen van elkaar en dat soort dingen meer. In ieder geval goede informatievoorziening lijkt me, lijkt me uh, punt uh, 1. Dat is het allerbelangrijkste, maar dat start, en dan nogmaals, dat start bij het college van de gemeente Zandvoort. De gemeente Zandvoort, het college, die moet zorgen dat wij de juiste informatie op het juiste moment krijgen. Want zij zijn natuurlijk wel op de hoogte van dit soort rapporten. En dat het dan naar Haarlem gaat... klaarblijkelijk niet, want dat van die commissie bezwaarschriften, dat is wel naar Haarlem gestuurd, maar niet naar Zandvoort. Ja, dat vraag ik me, dat weet ik dus en, en niet. Ik trektes... weet niet wat, of het college dat heeft ontvangen of. Dat weet okay, ik dus niet. Dat, dat, dat, kan we, ik dus... dat kan je dus verifiëren, dat, eventueel. Dat, dat zou je alleen uh, aan het college-lid ah, moeten vragen die daarover gaat. Of hij dat wel heeft ontvangen. Wat en je... wat zijn beweegredenen zijn geweest om de raad mm -hmm. uh, dit te onthouden. Maar ja, wat, je, uh, wat, je, wat je zegt is dat. Het, ligt, het is de verantwoordelijkheid van het college. De informatie van, ja. na jullie. Ja. Als dat niet goed blijkt te zijn en dat, uh, de Heemse krant heeft vijf punten, ik heb er hier nog wel vier voor je. Ja, klopt. Dan is er toch wat mis in dat ambtelijk apparaat. Zij informeren jullie niet? Nee, zij informeren dan het college niet. En het college nee, de, is, de de college, is, wel een is verantwoordelijk voor de raad. Jawel, maar het college is verantwoordelijk om de raad te informeren. De, de, en, die, en, die, en die structuur en die, is er. En die structuur, kijk, wij kunnen moeilijk, uh, zeg maar, hè, uh, dat gebeurde dan vroeger, uh, gebeurde dat nog wel, dat kan ik me nog wel herinneren. Dan uh, liep je als raadslid liep je een uh, kamer van een ambtenaar binnen. En uh, nou, uh, als hij het niet gaf, pakte hij het van zijn bureau af. En dan kon je het inzien. Hè? Ja, dat nou, is niet meer. Dat is niet meer. Dus je staat gewoon als raad en goed. Dat dat zo is, sta je gewoon op afstand en uh, ben je uh, als volksvertegenwoordiger. heb je een toezichthoudende uh, rol en die, die toezichthoudende rol moet je uh, goed kunnen vervullen, en daar is deze informatie ja. zeg maar essentieel in. En die moet je die, dan wel krijgen? Die moet je dan krijgen, ja. Nou ja. heb ik er uh, twee uitgezocht en die uh, gaan over, ook over de OPZ: ja? uh, regionale actieagenda Mobiliteit zuid maland ja? is in de commissie geweest van de week. Daar heeft meneer Wiener verteld dat uh, alle colleges van de omliggende en meespelende gemeentes daarin meedoen. Ja. Er is een stuk gestuurd naar alle gemeenteraden over een afwijkend standpunt van uh, Bruno bouwberg Wilson. Dat is ja. niet meegestuurd naar uh, de colleges. Hoe, hoe gaan jullie daar nou mee om? Uh, ik weet in ieder geval dat dat stuk van uh, Bruno, dat is gedeeld met al onze uh, fracties uh, in, uh, in Zandvoort. Daar is ook commitment over geweest en het stuk is door onze griffier doorgestuurd uh, naar de provincie. En uh, ja, wij hebben het zelf nog niet in de raad behandeld. Dus, uh, afhankelijk maar het stuk daarvan... is niet doorgestuurd naar andere raadsleden van andere gemeentes? Nee, maar dat is ook niet noodzakelijk. Er is tenslotte is er een overkoepelend orgaan die uh, deze notitie heeft samengesteld. En daar stuur je, hè, en dat was ook de vraagstelling, daar stuur je op- en aanmerkingen naartoe. En dat is keurig gebeurd. Uh, dus in die zin uh, ga je niet uh, al dit soort stukken naar alle raadsleden van uh, de omliggende gemeentes. Nee, maar het, het, uh, uh, het amendement wat jullie ingediend hebben over dat stuk ja? is niet doorgestuurd en wordt dus ook niet meegenomen in de besluitvorming. Maar wij, het gaat over maar wij de... hebben het als raad nog niet uh, ter behandeling gehad. Maar het is wel in de commissie uh, regionale actie geweest. Ja, maar daar. Maar dat is dus ook de overkoepelende die het en maar, daarin heeft, een... maar het is niet zo dat. Hè, kijk. Als je met een aantal gemeentes, dan krijg je de grootste gemeentedeel wordt daar hmm. meegenomen. En het is niet zo dat uh, alle bezwaren of opmerkingen of aanmerkingen hè, van de diverse raadsleden die wat hebben ingebracht daar of colleges die wat hebben ingebracht, dat je dat allemaal afzonderlijk zichtbaar krijgt. Daar wordt uiteindelijk een overal rapport gemaakt. En dat overal rapport, daar kan je wat van vinden. Nou, en daar zullen wij ook zeker wat van vinden. Als je ziet uh, wat daar staat over mobiliteit in relatie Haarlem-Zand, Zandvoort en dat dat soort ja, zaken. Dan kan roepen, is mijn amendement is niet meegenomen. Nee, maar ik denk ook niet dat dit college, uh, het is ook niet alleen een stuk van dit college Zandvoort. Dat begrijp ik. Alleen dus... het, de, de actieagenda mobiliteit is regio gebonden. Bonden. Dus die gaat dus over gaat de het... hele regio. Ja? Dus dan, betekent... dan is het toch raar dat dat amendement niet besproken wordt. Ja, ik weet niet of het daarin besproken is. Ik nou, ben blijk, daar niet bij. Blijkbaar niet, want uh, als je die commissie luistert, ik heb een fragment voor ja, je. Ja, als je dat wil beluisteren, daarin zegt meneer Wiene gewoon dat iedereen het ermee eens is. Zonder de opmerking van uh, meneer Bouwberg Wilson. Ja, maar er zullen meerdere opmerkingen zijn gemaakt. Hè? Verwacht ik van andere gemeentes ook. En uh, die zullen ook niet allemaal zijn overgenomen. Dus ik vind het een klein beetje, uh, natuurlijk uh, mag je verwachten dat ons college zich uh, hard maakt voor datgene wat wij als raad inbrengen. Mm -hmm. En op het moment dat dat niet uh, gelukt is, dat ze ook een keurige terugkoppeling geven waarom het niet gelukt is. Nou, uh, wij krijgen het nog ter behandeling in de raad. En dan verwacht ik van dit college dat zij keurig ons een antwoord geven van het hoe en waarom mm -hmm. uh, ons amendement daarover uh, niet is meegenomen. Ik heb nog een heel partij papieren voor me, maar je, je blijft herhalen dat het uh, uh, aan het college ligt. En Dat, nee, dat is de, natuurlijk ook zo. Alleen waar. Kijk, de conclusie van dit stuk, van deze stukken zijn. Het is ja. heel makkelijk om iemand anders de schuld te geven. Nee, maar de conclusie van dit stuk hè, en ook uh, zeg maar uh, het stuk van. Uh, wat in de Heemse Courant is. Ja, uh, uh, niet mijn woord, woordkeuzes die daar gemaakt worden hè, in dat uh, stuk. Vind uh, ik jammer, de, de... Fik, fik jammer ja. uh, om dat zo uh, een beeld neer te zetten vlak voordat we gaan evalueren en dat soort uh, zaken. Kijk, een terechte constatering dat de informatiestroom niet juist is. Dat uh, wij uh, constant moeten constateren of Haarlem is eerder of Zandvoort wordt het onthouden. Nou. Dat is een ongelooflijk verbeterpunt en daar moet aan gewerkt worden. Ik verwacht ook dat dit uh, zeker terug zal komen bij de evaluatie. En dan ben ik benieuwd uh, op welke wijze wij uh, zeg maar, uh, van het college te horen krijgen hoe zij deze uh, problematiek gaan tackelen. Is dit speciaal voor de wethouder voor samenwerking? Of is dit uh, eigenlijk alle wethouders die er nee, wat mee dit is, te maken hebben? Het is het zie, totale college. Je, we zien hier is... zaken in, bijvoorbeeld over mobiliteit. Dat is van meneer Berensen. Nee, maar het is het totale college natuurlijk. Ja. Het is een combinatie van. Ik denk dat ze allemaal wel tegen dit soort zaken aanlopen. Dus uh, ze hebben allemaal wel zo hun uh, puntjes. Dus ik denk dat het gewoon het uh, totale college is. Ja, je, je hebt meneer Berensen al genoemd met zijn vuist op tafel. Dus. Uh, nou ja, jullie zeiden ze dus vuist op tafel en ik zeg van ja, hij zal ook wel zo, met de deuren hebben geslagen. Zo kennen we hem ook wel. <laughs> ja. Gelukkig wel dat hij uh, Als ik dan uh, zo kijk naar de, naar de kosten die er dus nu zijn voor die ambtelijke samenwerking. Dan uh, heeft het, uh, uh, wordt het in, de, in de krant staat een berichtje over van dat in januari 2018 was de ambtelijke samenwerking de kosten ervan uh, 8,9 miljoen. In 2019 is het al 10 miljoen en nu gaan ze dus uh, richting de 11 miljoen. Ja, maken jullie er ook zorgen over... dat het steeds meer gaat kosten? Want dat is namelijk tegenovergestelde wat die ambtelijke samenwerking moest opleveren. Het zou juist goedkoper moeten worden. Nou en wordt het ieder jaar duurder. Ik, ik weet niet of je een uh, samenwerking of die juist goedkoper moest worden. Ik denk juist dat die samenwerking tot stand is gekomen omdat wij uh, te kwetsbaar waren met ons ambtenarenapparaat om die in te hadden. Om die ook daadwerkelijk tot uitvoer te brengen met ons ambtenarenapparaat. Dus uh, ja. er waren meerdere uh, zeg maar redenen om uh, die samenwerking aan te gaan. En ik heb het ook gelezen. Bedragen 8,9, 10, 11. Uh, alles hangt natuurlijk af. Welke dienstverlening je afneemt. En uh, vervolgens wordt er geroepen. Ook in datzelfde artikel. Van uh, ja. Uh, we kunnen daar een ambtenarenapparaat. Uh, hier in Zandvoort voor neerzetten. Met een goud randje. Nou dat betwijfel ik ten zeerste hoor. Met onze ambitie die wij hebben in Zandvoort. En wat wij allemaal aan het doen zijn. Uh, of je voor 11 miljoen. Uh, dan een uh, ambtenarenapparaat. Met een. Een goud randje hier kan neerzetten. Maar ook daar is het natuurlijk hè, uh, het blijft uh, allemaal speculeren. Hè? Wat is nou juist en wat is niet juist. En volgens mij kan je dat maar op één manier ondervangen. Hè? Om echt te weten dat je eens een keer een onderzoek doet. Wat zou het nou, uh, wat zou deze gemeente nu aan ambtenarenapparaat nodig hebben. Hè? Dus maak een fi fictieve uh, inrichting van je ambtenarenapparaat hè, voor Zandvoort. En maak daar een kostenplaatje aan met alle ambities die je hebt. En vervolgens kan je een goed vergelijk maken. Het grappige is dat uh, meneer Berend in een interview aan de krant gezegd hebben dat wij nog 70 ambtenaren nodig hebben. Nou ja, als ik, als ik gewoon... dus, dus dat heeft hij al bekeken. Nou ja, maar ik weet niet waar hij dat op stoelt. Maar als je praat over 70 ambtenaren, dan vind ik het knap. Als wij al het werk weer naar ons toe trekken om dat met 70 ambtenaren te doen. Dus als je alleen al kijkt naar de ambitie met betrekking tot de grote projecten in Zandvoort. Kijk, een Formule 1, de evenementen rondom de Formule 1, De Noord met zijn ontwikkelingen, de Entree, badhuisplein, Watertorenplein. Ja, uh, uh, dan is uh, en dan vervolgens het hele sociaal domein. Mm -hmm. Nou, uh, <kwijls> ik, ga, uh, ik, ik wens je veel, veel succes dan met 70 ambtenaren. Maar ja, dat loopt natuurlijk nou, al dat, al had hij, dat had hij berekend naar aanleiding van uh, de verbouwing van het. Uh... Nieuwe Raadhuis. Dat klopt, omdat hij er dan nog wel steeds van uitgaat. Dat er een aantal uh, van dat soort activiteiten nog steeds uitbesteed wordt. En uh, ja, uh, voordat de samenwerking er was, was natuurlijk het sociaal domein was al bij Haarlem ondergebracht. Nou, dus, mm -hmm. uh, ja, dat was als eerste ja. weg. En dat liep, uh, als je dat beluistert, liep dat goed? Ja, uh, prima. Mm -hmm. Prima. Maar weet je, je bent die ambtelijke samenwerking ingegaan op een bepaald moment. En vervolgens heb je natuurlijk ook weer verkiezingen gehad. Je hebt een nieuw raadsprogramma gehad met allerlei ambities. Ja, in hoeverre is dat doorvertaald ook naar menskracht bij de gemeente Haarlem. Uh, ja, dus ik... ik... Ik vind het moeilijk om te zeggen of nou 8,9, 10 of 11 het juiste getal is. We gaan een stukje muziek draaien, want we, daarna willen we nog wel even met je praten Goed. over een paar dingetjes. Oké, okay, gaan we doen. Dankjewel. Hey Mr. Churchill comes over here to say where there's splendid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 Say, oh yes, yet again, can you stop the cavalry? We kunnen nog een klein stukje uh, praten met de fractievoorzitter van de OPZ, Peter Kramer, die uh, al een, een, een, een toelichting heeft gegeven over uh, een aantal zaken die uh, en de hemistische krant heeft uh, uh, geconstateerd en wij hebben geconstateerd. Als ik het een beetje bij elkaar optel, zijn het een stuk of acht. Um, samengevat Die we weten, die, die we weten dat, zijn, uh, dat zijn jouw woorden Samengevat is het zo dat je uh, zegt van nou die, Dat zou door het college uh, Gecheckt moeten worden En die zijn uiteindelijk verantwoordelijk Er zijn natuurlijk stukken die uit Haarlem komen die, die direct naar de raadsleden gaan En die zou je dan missen Maar goed, ik uh, proef uit jouw woorden dat je er nog niet klaar mee bent Nee uh, Dan heb ik er nog één Gisteren is er een raadsbrief Bij jullie binnengekomen en die gaat over een aantal dingen en ook over het circuit. Jullie hebben gevraagd over de stand van zaken van de site-events. De ja. wethouder heeft toegezegd in de raadsbrief daar wat over te vertellen. En nou staat er niks in. Dat is informatie van het college naar jullie. Dan mis je dus ook een link. Uh, ja, ik zou haar zeggen, er zijn vele raadsbrieven die op ons afkomen die weinig concreet zijn. Deze is, van, deze is van gisteren. De, deze is van gisteren en uh, wederom uh, staat er niet, niets in. En, ja, maar jullie, jullie hebben expliciet gevraagd: ja, nee. Wij willen informatie over de side effects. Ja. En nou staat dat er niet in. Nee. Wat doe je daar nou mee? Nou ja, daar zullen we weer uh, hernieuwd een vraag over stellen. Ja, uh, het is helaas zo. Het, het zou zo. natuurlijk kunnen dat het niet helemaal bekend is: ja. Dat ze daarmee wachten. Het, het, het, het Dan moet er nog steeds antwoord komen. Nee, er moet iets. gewoon een antwoord komen. Ja, moet nee, een inhoudelijk... Maar het is zo moeilijk voor het college om echt concreet een antwoord te geven. En ook een smart antwoord. Uh, dat is niet alleen bij dit, maar dat zijn bij vele vragen die wij stellen. En, uh, nou, maar dat moet je niet beloven. Nee, je moet het niet beloven en uh, vervolgens uh, moet je ook uh, op een gegeven moment uh, de wethouders daar uh, flink op aanspreken. Ja, en uh, dat hele Formule 1 dossier, uh, dat zullen jullie ook gevolgd hebben, dat is natuurlijk uh, vallen en op opstaan geweest uh, hoe wij daarover geïnformeerd zijn. En uh, ja, ook bij dingen waarin je zegt van, uh, goh, laten we de raad vooraf eens raadplegen. Uh, niet gebeurt uh, of het gaat over uh, mobiliteitsplan, of het gaat over side events, of het gaat over uh, spoor, uh, noem maar op. Uh, het is uh, solistisch optreden van uh, het college en uh, in het bijzonder uh, de wethouder die met deze portefeuille belast is. Dan is het en... nog steeds de vraag, wat gaan jullie daar aan doen? Nou ja, wat ik zeg, we zullen. Je kan wel nieuw... blijven uh, iemand op zijn versie spugen. Nee. Maar je, je, je haalt het zo. Er zijn zoveel zaken die niet goed geïnformeerd worden. Vanuit Kijk. het college, wie, wie het dan ook zou moeten doen. Dan is daar toch iets mis? Daar is ook iets mis. Er is ook iets mis. En uh, daar worden ook gesprekken over gevoerd. En uh, nou, uh, recent zijn daar uh, dus ook uh, afspraken met uh, de nieuwe griffie over gemaakt. Dat die uh, gewoon uh, beter datgene wat wij vragen ook beoordeelt. Of de antwoorden ook uh, daarop uh, gericht zijn. Dus uh, niet meer uh, iets schrijven wat uh, totaal uh, niet uh, betrekking heeft op de vraag die gesteld wordt. Dus en, uh, ja, en ik heb toch ook wel vertrouwen in onze nieuwe burgemeester. die uh, daarin uh, toch uh, beter sturing zou moeten geven. Nou, die zat toevallig achter mij bij de commissievergadering. Dus. <laughs> ik ga niet uh, kijken hoe dat allemaal loopt, maar gezichtsuitdrukkingen doen een boel. Uh, laten we de boel de boel. en eens ja. kijken wat we verder nog in Zandvoort uh, te doen hebben. Want volgende week is er een, uh, een raadsvergadering. Ja. Er is in de commissie al heel heleboel gezegd over uh, de venters. En over uh, de 300.000 euro en de bebouwing op het Warentorenplein. Ja. Ik begrijp dat je, uh, gezien de, de volgende raadsvergadering, daar niet al te veel, uh, niet te diep in wil gaan. Maar uh, hoe staan jullie met de Venters? Nou, ik denk met de Fentes uh, dat wij uh, daar uh, gewoon heel simpel uh, uitkomen. Uh, het, is verbaasd, het verbaast ons uh, ten zeerste dat de wethouder gewoon het voorstel niet heeft teruggenomen. Uh, uh, die verwachting hadden wij. Uh, en uh, volgens mij in de schorsing uh, hadden wij ook de indruk uh, toen ze terugkwam dat dat zou gebeuren. Maar ze ging uh, gewoon weer uh, volop uh, vertellen waarom het zo goed is en waarom het moet. Uh, en de vraag is, uh, waarom zal je beleid veranderen als er uh, niet echt uh, grote aanleiding toe is? Dus wij komen met uh, een aantal partijen met een amendement... En we uh, zullen eerst uh, vragen. Er uh, zijn in het verleden wat toezeggingen gedaan door onze voormalige burgemeester. Om te kijken welke partijen, uh, zeg maar, of welke ondernemers in Zandvoort uh, kunnen scharen onder schaarste. Ja. Ja. Nou, en dat zou eerst eens moeten worden uitgezocht worden. En uh, vervolgens, wat heeft dat voor consequenties voor het Europees, uh, zeg maar, regelgeving? En dan. Als het eventueel noodzakelijk is, kan je daar uh, beleidsstukken van venters of vaste standplaatshouders of uh, strandpachters kan je daarop aanpassen. Nou, kwam dus na, de, na de schorsing kwam inderdaad de wethouder terug en die uh, hield een soort van vol van dat plan. En toen uh, heeft de VVD een optie opgezet uh, van joh, laten we nou die vergunningen uh, zoals het is in het oude stelsel. Ja. En we gaan dus over praten. Want wat de wethouder doet is een verandering in de APV. Ja. Terwijl de APV door de raadsleden wordt vastgesteld. Gaan jullie met zo'n voorstel uh, mee? Want eigenlijk als je het vertaalt gaat de raad dan beslissen hoeveel venters er nog mogen blijven. Nou wij, wij vinden in ieder geval dat dit stuk... Nu niet in behandeling kan komen. En of het nou gaat over uh, 12 of over 9, nee, okay. niet. Dus dit, dit stuk niet? Nee. Maar het eventuele voorstel van de VVD daar? daar uh... Nee, maar ik denk dat de VVD ook uh, zeg maar, met ons uh, zeg maar, tot een goed amendement komt okay. waarin wij uh, dit stuk uh, niet uh, zullen bespreken of uh, bespreken maar niet zullen vaststellen. Dan het tweede gedeelte? Uh, daar is ook uitgebreid over gesproken in, uh, in de commissie over het Waardertorenplein. Ja. En dan voornamelijk uh, uh, over de sociale woningbouw die er kwam. Uh, over het geld wat er kwam. Uh, gaat dat lang duren denk je dinsdag? Um, ja, dat hangt er een beetje van af. Uh, wat mij betreft kan het heel kort. Uh, want uh, als je inhoudelijk de vaste... Kijk, wij hebben alleen iets te zeggen over het budget. Nou, uh, daar kan je. Inhoudelijk over het plan is natuurlijk bijna niks bekend inhoudelijk over de vaststellingsovereenkomst kunnen wij bij wijze van spreken niet zeggen alleen wij hebben het budgetrecht, maar uh, door dat budgetrecht uh, kunnen wij natuurlijk uh, ook uh, zeg maar aankaarten wat er in uh, de vaststellingsovereenkomst is. Nou die is openbaar, die staat bij de raadstukken. Uh, daar zitten gewoon uh, zaken in waarbij ik bij mezelf afvraag, uh, jongens, uh, zijn wij nou nog wel gezond bezig? Uh, de Watertoren, uh, CV, uh, we zeggen nog net niet uh, wat zijn ze zielig? Uh, nee. Uh, we zeggen van, ja we moeten ze wel helpen om een uh, sluitend plan te krijgen. Vervolgens uh, gaan we drie initiatiefnemers die uh, op eigen initiatief bij de gemeente zijn geweest, uh, vervolgens plannen hebben ingediend, elkaar uh, voor alles hebben uitgemaakt in brieven, uh, rechtszaken tegen elkaar zijn begonnen en de gemeente antwoord zegt, ach, maar we geven ze wel alle 300.000 euro. En ze gaan nu gezellig met z'n allen om de tafel zitten. En ze gaan gezellig met elkaar om tafel zitten en ze mogen gezellig mogen ze het plan uitvoeren en ze we kunnen ook nog een bepaald uh, winstpotentie daaruit halen. Ja, uh, als je mij vraagt, is dat uh, maatschappelijk totaal ongewenst en als je dat vergelijkt dan met de ondernemers op het pallesgebied uh, die uh, eigenlijk uh, er vanaf hè, tussen haakjes geschopt worden en uh, het ook nog eens een keertje kaal en gesloopt moeten opleveren, ja, uh, waar liggen dan uh, de verhoudingen nog uh, binnen Zandvoort? En het is allemaal wel simpel om mensen geld te geven maar het moet ook wel uh, uh, terecht en verantwoord zijn. Ja, gezien uh, de commissieverhoudingen uh, over, de, over die geldzaken. Uh, gaat dat spannend worden? Ik weet niet of het spannend wordt. Uh, nou, er zijn een aantal partijen die. Uh, de OPZ die, die heeft daar vragen over, de VVD had vragen over. Uh, GBZ die zegt gelijk weggooien de plan. Nou ja, de, de, de GB, GBZ zet, zegt het uh, gewoon in één volzin. En, uh, ja, en wij zullen dat uh, wat meer woorden aan uh, besteden. Goed. Peter, ontzettend bedankt voor de uitleg. En uh, uh, we gaan het zien dinsdag. En succes. Dankjewel. Dankjewel. Het was uh, Slate met het nummer Merry Christmas Everybody. En aan tafel zijn aangeschoven de Peters. Te weten Peter Tromp en Peter Bluis. En jullie gaan iets doen met een uh, trekking van de decemberloterij, heb ik begrepen. Dat klopt. Goedemorgen. Ja, dat Goedemorgen. klopt allemaal, ook hoor. Ja, want... Uh... Uh, dat is een groot succes geworden weer natuurlijk. Ja, ieder jaar hetzelfde. En uh, het draaiboek ligt klaar. En eigenlijk hoeven we er ieder jaar minder aan te doen. Want de ondernemers die uh, beginnen in uh, december al uh, te mailen van... Uh, ...mogen we een prijs beschikbaar stellen? En uh, we hebben maar tien minuten bij uh, uh, deze uh, radioomroep CFM. Ja. En, uh, maar uh, als we vijf minuten hebben, ik hoor... Uh, Oké, okay, dus dan zal ik die vijf... Zonneveld loopt alweer af te dingen. Maar hij loopt alweer af te dingen. Maar als we alle prijs uh, we moeten omroepen, alle mensen... Nou, ik zou zeggen... Daar zijn Hoe we mee hier bezig. Dus, <laughs> Hoe gaan we dat doen? Nou, uh, ter zake, <laughs> ja. ik ga uh, 14 uh, prijzen voor mijn rekening nemen. En uh, dan ben ik uh, de uitputting nabij. Vervolgens neemt uh, Peter er dan over. En zal met zijn laatste krachten de andere prijzen uh, toetrekken. <laughs> <laughs> en dan uh, nou ga ik beginnen met uh, prijs nummer 1. Dat is een cadeaubon van 10 euro. Beschikbaar gesteld door Grand Café XL. Gewonnen door de heer, vermoedelijk, T. de Rode. Met twee O's. Dat zou Tom kunnen zijn. Dat zou Tom wel eens kunnen zijn, ja. Tee. tee. Uh, Hotel Hoogland, waar wij nu uh, zitten... die heeft een wellnesspakket uh, beschikbaar gesteld. Gewonnen door A. Vermaat. Een cadeaubon van 20 euro. Bloemstierkunst Bluis heeft hij beschikbaar gesteld. Gewonnen door Joke van Zon. Een kaas van 1 kilo... Bobkaas? Wat is nou bobkaas? Beschermde oorsprong, benaming. Bobkaas oh, ik dacht het beemsterkaas. Echt, ik dacht dat het iets met, met rijden nee, onder invloed te maken had. beschermde al. oorsprong, benaming. Dat is echte kaas uit de beemster. En die kaasboer wordt gelijk uh, nerveus. Ja ja, ja, ja, nou ja, bedankt voor de toelichting. Nou ja, ik word uh, nerveus met, verwezen ja, ho, het feit dat er per dag 30.000 kilo gemaakt wordt beemsterkaas. En er wordt in Nederland 60.000 kilo verkocht. Waar komt die andere 30.000 kilo nou vandaan? Hey, ik vroeg alleen maar wat bobkaas betekent. Dat krijg je, ja, nou, nou, je, nou, je wel, ook uitleg. Het is een beetje een komisch duur aan het worden. Maar je ja, moet leuk, nee, ja, vanavond Ga maar gewoon door. door. Kaashuis Tromp heeft dus Bobkaas uh, beschikbaar Bobkaas. gesteld. En het is gewonnen door Gislene Struwer. Pit Door Rabbel beschikbaar gesteld. Gewonnen door J. Winkelman. Een cadeaukaart van 25 euro. Beschikbaar gesteld door Marcel's Vers Theater. Gewonnen door Ine Duzink. Cadeaubon, 20 euro. Zandvoorts Apotheek heeft die beschikbaar gesteld. Gewonnen door W. Hilbers. Uh, dames of heren, hakken vernieuwen. Ik denk dat het dameshakken worden. Gewonnen door Bea Paap. En beschikbaar gesteld door Shanna's Shoe Repair. Cadeaubon, 25 euro. Alweer de kaashoek. Ja, dat moet er wel een multinational zijn, hè? Dat, uh, dat bedrijf. Gewonnen door A. Kamperman. Cadeaubon, 15 euro. Beschikbaar gesteld door Ben en Eugenie, de dierenspecialisten. Gewonnen door T. Vlanders. Een notenpakket. Beschikbaar gesteld door de Notenwinkel. F. Rijer is daar de winnaar van. Zak oliebollen en appelflappen. Door Harry Vase, Harry Oliebol. In de wandelgangen. Gewonnen door J. Drommel. Een satémenu, menu. Beschikbaar gesteld door Snackbar Het Plein. Gewonnen door P. Ten Broeke. En dan ben ik gelukkig eh, bijna klaar. Een verjaardagskalender inclusief een kortingsbon voor een entree naar het museum toe. Uiteraard beschikbaar gesteld door het Sanders Museum. Gewonnen door Roeltjes. Nou dat was het voor mij betreft. Dat waren de eerste veertien en Peter Tromp die pakt het over... Uh, alle Parijswinnaars komen in de krant of krijgen bericht Peter? Ja, dat klopt. Okay, de Beide. Volgende. En in de krant en bericht. Cadeaubon van 10 euro beschikbaar gesteld door Van Vessem. Gewonnen door Bluis Koster. Een waardebon van 12,50 viskraam Arie Guyt. Gewonnen door Van der Veen. Vathorst heeft gewonnen een ontworm hond of kat van de dierenkliniek Zandvoort. Ik hoop dat die dat heeft. Cadeaubon van 15 euro ABC en meer gewonnen door J. Hoppen. De Dierendokters in Zandvoort een triets voor kat gewonnen door B. Vossen. A. Kosterus heeft een cadeaubon gewonnen van 15 euro van Vlucht Het Wapen van Zandvoort geeft een speciaal bier met een portie bitterballen gewonnen door J. van Moort. Familie Botman een cadeaubon van 25 euro beschikbaar gesteld door Pearl. Waardebon van 20 euro beschikbaar gesteld door Frituur Danver gewonnen door de familie Vastenhauw. Rachel Jannik heeft gewonnen een cadeaubon van Albert Heijn. Nog steeds niet bekend hoe groot die is. De cadeaubon 15 euro, beschikbaar gesteld door Bloemenhuis Wee Bluis, winkelcentrum Noord. Gewonnen door Hoogkamer. Karin van Eikeren heeft een Medium pizza gewonnen, beschikbaar gesteld door Domino pizza's. En de Bruna geeft een cadeaubon van 15 euro. En dat is gewonnen door R. Wendelgest. En dat waren er weer bijna 30 in totaal. En Ik volgende wil... week zijn het er weer 30. En volgende week zijn het weer 30. En de week erop zijn het er weer 30. Ja. Plus 5 hoofdprijzen de die top... dan beschikbaar worden gesteld. Twee keer de week of twee trekkingen. En dan ja. één keer uh, de, de, de, hoofdprijzen. de hoofdprijzen. Waarin iedereen die in uh, de tromkaarszak zit meedoet. Ja, ja. ja. En dus de, als ik nu wat gewonnen heb, wat klein. niet zo is natuurlijk, dan doe ik ook nee, mee maar bij de volgende keer. Ik heb je net je even dat de... jij nooit wat zal winnen. Ik, ik denk... heb, een afspraak, gemaakt, ik heb <laughs> nou. een afspraak gemaakt met de notaris. Kort nou hoor je de keer. Dus ik ik zou je de, de naam, naam Sonneveld hoort. Ik heb, hem al vijf keer. Heren, heren. ik heb hem de afgelopen jaar die al vijf keer getrokken. Ik heb hem al vijf keer weer teruggegooid <laughs> in die heer. Uh... Heel Sanford weet nu hoe de werkwijze is van de heren Peter en Peter. Waarvoor dank. Die podcast kan <laughs> je wel vergeten. Die krijg je nooit. Dank voor uw tijd. Hey, bedankt voor de uitleg. Uh, wij zien elkaar vanavond Graag nog even. de gedaan. Dan, uh, ik hoop dat je geniet van de, de voorstelling. Dat zal ik zeker doen. Dank Wets u wel. CNS. Ik zal nog even reclame maken natuurlijk. Hij is uitverkocht. Dus. Uitverkocht. Ja, ik mag wel reclame maken ja, wel, voor de was. volgende keer. Ja, maar nog heel even kort en dan nou komt Hans. Misschien moet je een derde voorstelling doen. Ja. Nou, donateurs. we hebben het zo gedaan. dat de, de, de, Het, het was ons. natuurlijk uitverkocht. En uh, mensen die dus teleurgesteld moesten worden. Konden, zeg maar, tijdens de generale repetitie ja. weer komen. Okay. Dus hadden we ook een mannetje 50 uh, ja. in de zaal. Dus eigenlijk gaan jullie toch naar drie voorstellingen toe? We gaan naar drie voorstellingen. Ja. Ja, dan kan je wel vergif op nemen. Zou ik niet doen, maar ik kan het doen. Zonder vergif kom ik vanavond bij Kijken, Peter goed, bedankt jongen. Hoi. De derde voorstelling is droombeeld. Dan ligt iedereen te ja, <laughs> ja. was Worden ze niet meer wakker. Ja. Nou, We gaan meteen door naar de ja. in Zandvoort met ja. Hans. Hans Rijmers, ja. welkom aan tafel. Dankjewel. Uh, wat gaan we doen met Jess vandaag? Nou, vandaag uh, met Jess uh, uh, hebben we een, uh, een prima en een beetje verdrietige en een beetje hele goede mededeling. De verdrietige mededeling is dat wanneer volgende week zondag iemand aan de deur komt die nog graag naar binnen wil dat hij dan het vriendelijke verzoek krijgt om even in de hal te wachten... Op, wanneer iedereen die gereserveerd hebt naar binnen is. Zo. En dat hebben we de vorige keer meegemaakt met het, toen de Rozenbergs waren. Dat was de eerste keer dat ik toen aan iemand moest vragen... van, heeft u gereserveerd? Nee. Wilt u dan even in de hal wachten? Ik vond dat zo buitengewoon luxe. Ja. Ik heb het dan nooit meegemaakt. Dat is wel, uh, wel, wel een, een, een groeiende aantal. Ja, enorm. Een lekker gevoel. Enorm, he. enorm. Ik, heb, ik heb je ook wel eens horen zeggen, van, er zijn nog kaarten te krijgen bij ja. Uh, enzovoort. Ja. Ja, ja, ja, ja. ja, Nee, maar dit is... Dit is uh, uh, we hebben tot nu toe, dat is ook nog nooit gebeurd... Via de voorverkoop, dus de reserveringen. Uh, 130. Terwijl er... ...eigenlijk met de opstelling zoals we die altijd hebben... ...145 in kunnen. Dan ben je al uh, redelijk dus mags. Ja, precies. We hebben de opstelling nu anders. Hè. Omdat het big bent en zitten ze nu uh, gedeeld op het podium... ...voor het podium, kan er iets meer in. Ja. Maar als je we hebben nog een week te gaan. Maar als je nu al op 130 zit... ...dan, dan is dat straks gewoon hartstikke vol. Ik zou haast zeggen in de extrema. verlengde van Hildering... ...twee, twee voorstellingen geven. Ja, maar, dat, ja, ja, ja, ja, ja. maar ik, wil, ik wil eigenlijk de reden waarom of ik heb gevraagd om uh, dit even te doen, om teleurstellingen te voorkomen. Ik wil niet, eh, althans ik vind het niet leuk, wanneer de mensen straks altijd gewend zijn. Er zijn er een heleboel die reserveren niet. Dan denk ik, ja, euh, waarom moet ik reserveren? Ik, ik, ik ga er gewoon naartoe. Omdat en het dan, drukker uh, wordt. Ja, maar dat gaat niet lukken. Dus, jongen, En ik heb dat de vorige keer ook verteld. Uh, <kijf> reserveer gewoon via de site. Wanneer je gewoon de knop indrukt, ik reserveer en ik betaal aan de kassa... wanneer je nou blijkt dat je zondagmorgen zwak, ziek of misselijk bent geworden... nou, dan kom je niet. Dan hoef je niet af te zeggen, want je hebt toch niet betaald. Nou, ik vind het prima, want dan hebben we uh, twee plekken extra. En dat zijn de mensen die in de hal moeten wachten. Ja, ja maar ja. op het moment dat je gereserveerd hebt, dan weet je ja. we hoeveel er komen. Ja. He, die staan op die lijst. Ja, ja dat, dat, dat durf je en dan, ja, het is het vol. En dat geldt overigens ook voor het, uh, voor het eten bij Theo. We hebben een warm en een koud buffet. Is dat morgen, is dat morgen ook? Nee, dus, uh, volgende, week volgende, week, ook, sorry. volgende week zondag uh, ook. En dan zit je uh, nu uh, geloof, <laughs> al, al, ook al op een totaal van uh, 65. Dus dat begint ook aardig vol te lopen. Dus als iemand nu denkt van ik wil er naartoe, Dan even de site openen. www.jazzesandvoort.nl Dat leid je er helemaal doorheen. Reserveren. De laatste kaarten. Ja, ik, ik vrees van wel. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Nou ja, het is natuurlijk een, een, een, een oplopend succes. Uh, ja. Omdat het zo druk is, vroeg ik me af. Heb jij ook veel van, uh, van die seizoenkaarten die dan gewoon elke keer ja, komen... we hebben? Er, we hebben er dit jaar 19 uh, passepartoutjes verkocht. Ja, we hebben de 19 verkocht. En uh, die zitten overigens ook in die reservering ja, ja. natuurlijk. Hè, ja, want degene die, die een passepartoutje hebt, ja, die komt. Uh, dat, dat, dat, dat, dat is automatisch gereserveerd. Dan even ja. inhoudelijk over volgende week uh, zondag. Big Band? Ja. Welke? Ja, de, de uh, Frits landersbergen en de, de West Coast uh, Big Band. En die spelen dan de muziek van uh, Terry Gibbs. En dat is een hele goede Amerikaanse uh, vibrafonist. En je die, die, uh, die moet een beetje vergelijken wat je vroeger had, uh, Benny Goodman. Uh, uh, dus spelen de, de standards, uh, Flying Home en uh, Sweet George. Het dus is zo briljant goed gespeeld. Big, big Band zegt het eigenlijk al. 18 he? man. 18 man ja. Ja. Dus Onder de 18 komt er niet in. Nee? nee. nee. Onder nee, 18 ik, man op het podium komt het niet in. Ik weet dat jij een, een, een Big Band ja, fan bent. Ja, ja zeker. zeker. Ja, ik, fantastisch. Ja. ja. ja. En, en we zijn blijf... zou, zou je nog eens een hele, hele grote big band willen hebben? Mannetje 40? Nou, laat ik je vertellen. Uh, over twee jaar uh, bestaan we 20 jaar. Nou, dus we zijn nu een beetje aan het sparen. En dan willen we uh, uh, over twee jaar wel een beetje flink uitpakken. Een wat... big band? Ja, maar, ja, ah, maar, maar, ja, maar met, wat, wat, met wat bijzonders. Ja, ja. Uh, wat we gaan doen. En hoe en wie en wat en waar. Ik heb geen benul, Maar dat moeten we even kijken wat we gaan doen. Daar hebben we... ...twee fantastische programmeurs nu voor... ...Jean-Louis van en Frits ja. Landersbergen... Die, ...die nu programmeren... Hè? ...omdat we helaas Erik ja. uh, zijn kwijtgeraakt. En dat... ja uh, uh, dit, ...dit is het derde... ...achtereenvolgende concert... Dat, ...dat het vol is. We hebben nog nooit meegemaakt. Er ja, is dus toch uh, uh, interesse voor dat genre. En, en, en, Absoluut. en gezien de opkomst... ...bij de andere ja. concerten is ja. het ook voor de genre. En de variatie die, ja. is, die is groot. Ja. Hè? In, in januari hebben we een heel intiem... ...concert met... Uh, Ak van Rouen en uh, jullie staan Maar ook daar zijn een heleboel liefhebbers voor. Dus we proberen dat allemaal wat te variëren. Het wordt uh, druk in de krocht. Ja. Volgende week veel zeker. plezier alvast. Zeker. En uh, de andere programmering gaan we er zeker nog over hebben Hans. Ja, ja, ja. ja absoluut. Uh, ja. Voor de mensen die nog willen uh, komen. Ja. Ga naar de website. Ja. En die is? www.jazzesandvoort.nl En daar kan je en nog reserveren. Staat alles op. Oké, okay. ja. dankjewel. Ja. Oké, okay, graag dankjewel. gedaan. Dank voor de tijd. Gaan we meteen door naar de agenda? Dat lijkt me wel. Ja, want dat is we wat niet dat meer. moeten moet voor Jelmer. Ja. Um, de agenda voor de komende tijd. 23, tot en met 23 juni is er nog steeds een expositie van de Wonderkamer in het Zandvoorts Museum. En tot en met 1 maart volgend jaar is de expositie van keizerin Sisi op de vlucht voor zichzelf in het Zandvoortsmuseum. Ja, en vanavond gaat het dan gebeuren. Om 6 uur is de officiële opening door burgemeester Molenburg van de ijsbaan op het Raadhuisplein. Ja, En 15 december hebben we een kerstconcert van Coro Cantoro onder leiding van George Martinez Galan in Theater de Krocht. Aanvang is om 3 uur en de entree is 15 euro. Uiteraard op de ijsbaan wordt er weer gekurreld. Een uh, levendig evenement wat steeds meer uh, interesse krijgt in Zandvoort. En de eerste voorronde is op 17 december. Twintig teams doen er nu al mee. En om kwart voor zeven is de eerste ronde... En de tweede voorronde 23 december. En de finale is op 30 december. Ja, en, en dat ons, alles op maandag. En onze radioomroep doet ook mee. Oh, en wat ga je daar doen dan, Cor? Nou, ik niet. <laughs> Wij gaan curlen. Nee, er is een ploeg van ZFM die gaat mee curlen. Op 21 december is dus de sprookjeswandeling in het centrum van Zandvoort. Maar op 21 december is ook de classic concert met Maastricht-Star in de Agatha Kerk. De aanvang is om 8 uur, de entree is 20 euro. Maar het is al volgeboekt. Oh. Dus... En nou, dan kun je, als je daar niet naartoe mag, dan kun je smiddags van uh, 1 uur tot 2 uur luisteren naar het Zandvoorts mannenkoor. Want die gaat kerstliederen zingen bij Albert Heijn. Om 12, 13 en 14.00. Ja, en een dag later is er dus die in Zandvoort met Frits Landersbergen in Theater de Krocht. De aanvang is om half drie en de entree is 15 euro. Dat is ook al volgeboekt. Volgeboek, maar ja. je kan nog wel even op de website kijken of er nog een afvaller is, want die komt weer vrij. Ja. De kerstavond is de gebruikelijke kerstzang op het Gasthuisplein. En dat gebeurt om 2100, oftewel 9 uur. Nou, dan hebben we in het nieuwe jaar natuurlijk de nieuwjaarsduik. En dat is uh, ter hoogte van Beach Club 10. Aanvang is om 1 uur smiddags. En dan duiken we met z'n nou, 100.000 man. Nou, dat is een beetje veel. Maar zo'n 2000 man verwacht ik toch wel. Ja. 2 januari, Sport in Stuiven, Laser Game, Sportservice, Zandvoort. In de Corverhal, Corver Sporthal. Van 1 tot 3 uur smiddags. Nou, na dit programma hebben we uh, het uh, programma ZFM uit zandvoort Deze keer uit 2012, waarin uh, Jan Draaier Senior, uh, Weile Jan Draaier Senior, vertelt over de groente- en fruithandel in de Van Oostadestraat. Morgenmiddag, en... zondagmiddag, wordt ZFM uit zandvoort om 12 uur herhaald. Dat wou ik maar zeggen. Wij zijn er doorheen. Uh, wij bedanken Jan van Kopen voor de regie en de techniek. Cor, je hebt weer leuke plaatjes uitgezocht. En ook bedankt voor de presentatie. Dankjewel. Uh, Redactie. Hoogland bedankt voor de gastvrijheid, koffie, thee en water. En Gerry Rutte bedankt voor de eindredactie. En uh, wij gaan er van tussen. Ik wens iedereen een prettig weekend. Prettig weekend.